U luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Mijn naam is Pieter van der Wielen, aangeschoven is Isolde Hallensleben. En vandaag in Labyrinth, hoe spierkracht om te zetten in elektriciteit. En hoezeer we moeten vrezen voor de bedwans. En of we straks heerlijk slapend het heelal kunnen verkennen. En aan tafel hebben we weer een aantal wetenschappers te weten. Janmar Bouma, onderzoeker aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Hij weet alles van de winterslaap. Dat klopt, ik probeer er heel veel over te weten te komen. Ja, en daar ga je straks meer over vertellen. Hoe is deze winter? Had je deze winter best willen uitproberen... je eerste winterslaap, Of is er genoeg gebeurd dat het de moeite waard was om wakker te blijven? Ik had graag wel een wintertje willen slapen... maar ik had toch wel druk met een promotieonderzoek. Oké, okay, daar gaan we straks meer over horen. Annelies van Bronswijk, hoogleraar gezondstechniek aan de TU Eindhoven. In een studio in Nijmegen. Hoort u ons in eerste instantie? Jazeker, u komt uitstekend door. Heel fijn. Wij gaan het zo hebben over de bedwansen... en misschien nog wel ander ongedierte in onze bedden. En um, allereerst gaan we het hebben over spierkracht. Maar ook voor Annelies, bij vragen roep vooral, doe vooral mee aan alle gesprekken. En eerst gaan wij dus hebben over spierkracht. Arjen Jansen, onlangs gepromoveerd aan de TU in Delft. Ja. Hoe ging jij de promotie? Ja, uh, wat mij betreft eigenlijk wel goed. Ik heb een keurig papiertje gekregen. Maar ik denk dat je andere mensen moet vragen of, of dat echt goed ging. Ik vind dat enorm zweten en erg hard werken, zo'n promotie. Ja, ben je bent vuur aan de schenen geweest. Ja, uh, je, je staat er natuurlijk in je eentje. Gelukkig had ik twee keien van Paranin voor de beste die ik ooit gehad heb. Uh, maar je, je krijgt een hele serie vragen en daar weet je niet altijd het allerbeste antwoord op. En, ja, dus dat was zweten soms, ja. U bent hier de studio al ingekomen met uh, aan uw zijde uw geliefde. Maar uh, ook vooral met heel veel apparaten. Uh, want uh, we gaan het hebben over uh, ja, hoe je energie uit uh, um, gewoon alledaagse bewegingen kunt gebruiken voor apparaten. Mm -hmm. Ze gedachte dat iedereen uh, zich wel eens misschien uh, gesteld heeft... van God, sta je de hele dag op zo'n uh, fitnessapparaat... of dan uh, staan ze met z'n allen op zo'n fietsje... waarom niet gewoon een dynamootje erop en dan heeft de hele sportschool licht. Ja, dat nou, kan natuurlijk. En eigenlijk op heel veel van die fietsen zit al een dynamo. Maar wat mensen dan niet weten is dat de dynamo erop zit... maar dat die elektriciteit gelijk weer in zo'n weerstand... die achterop die fiets zit, gewoon in warmte omgezet wordt... Dus je bent je eigenlijk helemaal suf aan te uh, fietsen... om de studio, of in dit geval de, de, de fitnessstudio, te verwarmen. En we hebben vorig jaar een, uh, een student gehad... die heeft uh, dat, die, die weerstand eraf gehaald. heeft gezegd, nou, we gaan dat aan het net terugleveren. En dat is, dat is eigenlijk best leuk. Um, en dan inderdaad krijg je dat je 50 watt of zo aan het net teruglevert. Nou, dat is op zich niet zo heel veel. Dat is gewoon een grote gloeilamp. Maar wat we uitgevonden hebben... is dat je vervolgens de airco in die ruimte veel lager kunt zetten. Dat is eigenlijk wat je... Niet alleen een milieuwinst hebt, maar ook een economische winst. En dat is erg leuk om te weten te komen. Maar zet dat echt zoden echt aan de dijk als je een heel uh, spinning klasje van, uh, van dynamo's voorziet? Um, ja, zet het zoden aan de dijk. We lossen ons wereldenergieproblemen niet mee op. Daar zijn we duidelijk over. En als je echt goed, goed voor milieu bezig wilt zijn, moet je natuurlijk niet eens in zo'n studio gaan zitten. maar moet je gewoon lekker buiten gaan hardlopen. Maar wat het wel oplevert is, als die mensen daar toch al zitten... Ja, maak dan gebruik van hun energie. Ga hem omzetten. En dat werkt. Dat hebben we laten zien. Dat was uw ideaal. Wat was mijn ideaal. Ja, dat nou, was er geen ideaal. <laughs> heel simpel, even promoveren. Um, maar het, het ideaal even. was wel... Ja, even. Ja, het heeft wat langer geduurd dan gepland. Maar goed. Um, wat mijn ideaal was, is om industrieel ontwerpers te vertellen... hoe je nou met human power moet omgaan. Want he, daar, zijn, daar zijn veel vragen over. Ik krijg heel veel studenten langs die zeggen, maar, hoe zit dat nou? Human power. Ja, zo noemen we het in het... Menselijke uh, energie in Nederland. Menselijke energie, ja. Ja, dat... Ja, menselijke energie. Mensen, eigenlijk, ik zeg wel in het Nederlands menselijk energie mens aangedreven energiesysteem. Maar, ha, menskracht, is dat niet menskracht. gewoon een mooi woord? Menskracht. Mens, met een SCA zelfs, ja. Um, ik weet het niet. Nee, ik ja, weet het niet. Human ik het niet. power. Human power, hartstikke leuk. Goed, ga door. Um, Waar waren we? We waren uh, bij uw ideaal, dat was promoveren. Maar ja, toen precies. ging het iets verder, want u wilde aan ontwerpers laten zien... hoe je human power kunt gebruiken precies. in een ontwerp. Ja, en daar is weinig over bekend. Dus ik heb dat eens op een rijtje gezet. Wat moet je dan weten? Moet je iets weten over ergonomie? En wat kan die mensen? Wat vindt die plezierig? Uh, je moet iets weten over energieomzettingen. En wat belangrijk is... heel veel mensen hebben als startpunt altijd milieu... als ze met Human Power bezig gaan. Is dat nou het beste startpunt? En daarvan hebben we, heb ik uitgevonden... dat milieu weliswaar een heel goed startpunt is. Maar dat er veel meer dingen zijn met dat Human Power. Met die spierkracht. Die het eigenlijk die consumentenproducten heel handig maken. Je bent onafhankelijk van batterijen. Je bent onafhankelijk van... Uh, het stopcontact. Uh, dus er zijn heel veel meer voordelen dan alleen dat milieuvoordeel. Wat ik altijd een van de mooiste ontwerpen aller tijden vond, was de knijpkat. Wie kent hem nog? Zo'n ding Jureen. waar je in moest knijpen en daar kwam dan uh, uh, licht vanaf. Maar nou, nou lees ik in, in, uh, in uw studie weg met de knijpkat. Nee. Dat heb ik nooit geschreven. Ik dat... heb het misschien een keer hardop uh, oh. gezegd, maar hij blijft een briljant product. Ook omdat het zo simpel is. U werd is. wel geciteerd weg met de knijpkat. Ja, ja, ja. Ik, we moeten ons kijken hoe dat gekomen is. <laughs> de afdeling communicatie zeker. Oké, okay, wellicht. Um, ik denk dat, je, dat die knijpkat een briljant voorbeeld is. Ook omdat het zo lang bestaat. En dat is voor veel onderzoekers een startpunt geweest van Human Power. Um, maar ja, hij heeft ook zijn nadelen. Knijpkat moet je continu blijven knijpen. En tegenwoordig zijn er heel veel producten op de markt. waar niet alleen een vliegwiel in zit die blijft draaien. maar waar ook een batterijtje in zit. Ik heb ze hier voor me liggen. Daar zit gewoon een keurig oplaadbaar batterijtje in. Je draait even. Hè, zolang als je wil draai je aan die dynamo. Die laat dat zaklampje of dat batterijtje op. En vervolgens kun je een tijd lang die zaklamp gebruiken. En dan is er nog bijkomend voordeel. Dat vroeger deed dat natuurlijk met gloeilampjes. 1, 2, 3, 4, 5 watt soms. Tegenwoordig hebben we ledverlichting. En dat is soms maar een paar milliwatt. Dus je kunt met veel minder vermogen, veel langer gebruik maken van je licht. We hebben een webcam. Dus luisteraars die willen kijken wat u allemaal heeft meegenomen, Dat kan via de website van Radio. Al deze spullen voor me. Wat heeft u een favoriet tussen zitten? Nou, ik heb er niet een speciale favoriet tussen zitten. Maar ik vind. Ik heb deze zelf op de boot liggen. Dat is een radiootje van een groot Japans concern. Ziet eruit als een gewone radio. Het ziet eruit inderdaad als een gewone radio. Maar hij heeft dus aan de voorkant heeft hij een slingertje. En als je dan een slingertje draait. Dan laat je daarmee het batterijtje op wat erin zit. En uh, ik heb hem op de boot liggen, omdat dit ding het altijd doet. Je hoeft dus nooit bang te zijn dat je Hoe lang moet je batterijen... slingeren? Voor een beetje een half uurtje radio? Ah, Vo voor dit programma, een uurtje? Goeie vraag. Ik denk dat je dan een minuutje moet slingeren ongeveer. Een, een, minuutje. Minuut voor een, uur. een minuutje? voor nou, ik denk Een minuutje voor een half uur. Uh, dat hebben we nooit zo goed getest. Een minuutje voor de zo... wetenschap? Dat... Als er dan breaking news op de radio is, dat je dan weer moet ja, slingeren. Eerst slingeren natuurlijk, en dan maar ja, weer luisteren. goed, Ik heb ja. nu altijd als er breaking news is dat de batterij net leeg is. dus ja, Dat, maakt, dat ook, maakt niet uit, nee. nee. Het ja, is inderdaad mijn favoriet, ook omdat hij een mooi ontworpen is. Hij loopt heel erg, uh, heel erg soepel. En uh, wat deze fabrikant ook nog gedaan heeft, veel van die producten die destijds op de markt kwamen, die hadden dan te maken met wat je in het Engels noemt emergency preparedness. Dus uh, je moet gereed zijn voor uh, uh, noodgevallen? Uh, noodgevallen inderdaad. Zij hebben daar, en ik weet niet of je het nu doet, we moeten even doordraaien. Zeg nog even wat anders. Kun je ja. nou een beetje behoorlijk naar die radio luisteren... op het moment dat je ook nog aan het slingeren bent? Nou, moeilijk. Dat is dan jammer. Maar dat is eigenlijk goed. een beetje een nadeel. Dan. Maar dit is, dit, is, dit is handig. Het scheelt batterijen. Maar wat heeft u nog meer voor u uh, liggen? Um, is hij heb... daar nog een radio volgens mij? Of, of... Nee, ja, Dit is inderdaad een grote radio. Dit is een van de eerste radio's van dat Zuid-Amerikaanse uh, concern B-Gen. Freeplay heet het inmiddels. Dit is een beetje uit mijn jeugd. Zo'n puber ding ja. wat je dan zo op je nek uh, droogt. Ja, zo groot is die wel. Uh, maar de technologie erin zit is, uh, is, is ook van die tijd. De, ik heb nu een radiobate die eigenlijk al uh, ik denk al meer dan 10 jaar oud is. Uh, bijna al 15 jaar oud. En het verschil met wat ik net liet zien is dat hier niet een oplaadbaar batterijtje in zit. Maar een hele grote veer. En wat je doet, je wint die veer op. Dat klinkt dus ook heel anders. Ik zal hem even voor deze microfoon houden. Kijk wie je doet. Dat klinkt dus echt heel mechanisch. En als je dan de radio aanzet... dan gaat die veer heel langs zich dus ontrollen. Die gaat via een mechaniekje drijft hij ook weer een diamoortje aan. En die, die, drijft dan je, die voedt je uh, radio. Dit is allemaal heel erg oldschool. Met dan ook maar even Hele. zo te noemen. Wat is de toekomst? Of wat is deze technologie maar dan 2.0? Ja, uh... te, deze technologie 2.0... Uh, wat ik in mijn proefschrift heb geschreven heb, is dat we en daar zijn we nu aan de TU Delft ook al mee bezig, uh, producten waar, de, waar wel human power gebruikt wordt, maar wat de gebruiker misschien gelijk in de gaten heeft. Want er zijn heel veel producten waar je als gebruiker wel energie in stopt, maar waar vervolgens een beweging gedempt wordt, of waar iets anders Zoals? mee is. Uh, nou, Een van de beste voorbeelden die, die we een aantal keer hebben zien langskomen is de deurdranger. Uh, in ons gebouw hebben we uh, grote deurdrangers zitten met een zware veer... omdat die, die, die compartimenteringsdeuren netjes dicht moeten gaan als er brand is. Dat gaat natuurlijk niet uh, met een rotsmak, dat wordt heel netjes uh, gedempt. Dat wordt op dat moment wordt die beweging in warmte omgezet. En Daar doe je helemaal niets mee. Nou, een van onze studenten heeft toen gezegd... als we daar nou gewoon een dynamootje op zetten... en die dichtgaande slag van die deur niet dempen... middels zo'n zo handig ding wat warm wordt... maar gewoon iets waarmee je een batterijtje oplaadt. En dan heb je inderdaad de in de, volste, de deur die inderdaad de brandmeldcentrale kan bellen... als er brand is, of andere dingen kan doen. Dat heeft een enorme voordelen. Um, en ik denk dat we, als je naar young power kijkt... dat we in de komende jaren daar meer naar moeten gaan kijken. Uh, wat kun je nou met young power in producten waar je het niet... Niet gelijk, hè? Je plakt er niet gelijk een slingertje op. En we gaan kijken waar we slim gebruik kunnen maken van die energie. Zonder dat de gebruiker het weet. En daar een heleboel voordeel mee behalen. Maar, maar... want we begonnen met die fitnessscholen. Is het dan niet, ik kan me wel voorstellen... er zijn van die mensen die hebben thuis zo'n fiets staan. Ja. En die doen dan niet een week, maar er zijn echt mensen die dat echt serieus doen. Zeg maar, of dat ook lang volhouden. Mm -hmm. Ik kan me daarvan wel voorstellen dat je daarmee energie teruggeeft... aan degene die jou de energie levert. Want dat doe je toch, dat supporten thuis. En dat ja. je gewoon echt terug... Ja. Zou dat wat zijn? Of is dat ook te... Ja. Um, zou dat wat zijn? Het hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. Kijk, daar komt mijn, mijn aard als wetenschapper weer naar boven. Het hangt er maar net van hoe je ernaar kijkt. Als je dat doet omdat je toch op die fiets een lol in hebt, dan moet je het vooral doen. Je moet het niet doen om rijk mee te worden. Nee. Ik denk dat als je met z'n dertig een uurtje zit te trappen, dat je misschien een dubbeltje, misschien 15 cent aan elektriciteit bij elkaar trapt. Dus daar moet je het niet voor doen. Maar ja, als je er toch op zit en je denkt van nou, laten we het mij zinnig doen, is dat een hele goede. Goeie toepassing. Maar wij bewegen de hele dag. We, we, we lopen naar ons werk, we fietsen, we, we zitten op onze stoel te wiebelen, ja. uh, we stoten warmte af. Uh, mm -hmm. Dat zou je toch allemaal liefst willen opvangen en omzetten in bruikbare energie. Niet, alsjeblieft niet. Die warmte, hè, zoals we hier met z'n vijven zitten, we stoken ongeveer, hè, we, we zenden ongeveer 100, nou, kan ik niet goed zeggen. We, we hebben ongeveer 100 watt warmte-uitstoot hier. Maar als je dat wilt opvangen en iets om je heen wil doen, dat is heel erg oncomfortabel natuurlijk. Daar kun je wel wat mee. En er zijn ook horloges op de markt geweest die iets doen met, met de warmte van de pols en het warmteverschil tussen de pols en de, en de omgeving. Maar vergis niet dat horloges, het vermogen van een horloge het ergens in de orde grootte van microbots. He, dan heb je micro en dan. Dat, dat, dat is dus heel veel minder dan he, al die andere producten die maar je hebt. Een in mobieltje, want, want uh, je hebt de hele dag dat mobieltje in je zak. En als je hem nodig hebt, dan, dan is die toch sneller leeg dan je, dan je had gehoopt. Mm -hmm. Dat zou toch nog wel te ontwerpen moeten zijn... dat hij zichzelf oplaat ja. aan de hand van jouw ja. beenbeweging. Dat, daar wordt aan gewerkt. Uh, ik denk dat dat ook het eerste product wordt... waar echt iedereen helemaal gek van wordt als dat zou kunnen. Valt in de rood, denk ik. Nou, <laughs> ja... En die levert ook lekker veel energie op. Ja. <laughs> maar vergis je niet, zo'n moderne telefoon... zo'n iPhone met een groot scherm... er zit een wifi op, er zit bluetooth op... Er zit echt... je kunt er zoveel mee tegenwoordig... maar het allemaal neemt het energie. Dus als je ooit een telefoon zou willen ontwerpen... die met power zou werken... Moet je het andersom doen. Moet je beginnen met Human Power. Moet je goed kijken van wat kunnen we aan die gebruiker omtrekken. Wil die eraan draaien? Nou, misschien liever niet. Nee, misschien maar gewoon een pak. We hebben gewoon de hele dag een pak aan. Dat pak alles wat we doen. Alle bewegingen neemt hij op. Daar doet hij iets mee. Komt in een klein dingetje, een chipje ergens op je rug. Ja. En dan kun je het vervolgens gebruiken voor dat je, je mobiel op is. Dat of weet ik je je niet. Nee? nee? Ik nee. ook niet. Lijkt me heel vervelend. Ja, jullie denken gelijk dat je een soort lelijk schaatspak aan moet of zo. Maar je ja. kan toch ook een paar ontwerpers opzetten dan? Ja, dat zou, dat zou wel kunnen. En daar is ook wel naar gekeken. Er zijn heel veel van die microfibers die tegenwoordig energie is dus, dus Hele leuke dingen van uh, Victoria's Secret heet dat, geloof ik. BH's uh, en zo. BH's waar energie, Je wilt het niet weten. Dat de, de, de trillende borstjes ook wat opleveren, zeg nou ja, maar. ook hè? daar weer gaat het om dempen van beweging. En sport BH's doen natuurlijk eigenlijk niet anders. Um, maar goed, dat kan een elektrische Altijd. sport bij haar kan. Vertel dan ook maar meteen over de elektrische knieprothese. Want dat vond ik ook zo'n ja, mooie vondst. Dat is een briljant ding. M moderne knieprotheses. Hè, mensen die dus een, uh, door oorlogssituaties een, een, een amputatie boven de knie hebben gehad, moeten een nieuwe knie krijgen. Nou, het, het is een groot Duits bedrijf. wat De marktleider daarin is, maakt briljante protheses, maar daar zit een batterijtje in. Want ons kniegewicht lijkt een heel simpel ding. Een soort scharnier, maar het is niet. wel ingewikkeld. Die moet netjes die, die, die slag van dat onderbeen moet die netjes dempen. Ook hier weer. Het woord demping komt vaak voor vandaag. En uh, in, in zo'n knieprothese gebeurt dat met kleine ventieltjes die een beetje lucht erdoor laten. En dat, die hebben, afhankelijk van hoe je loopt... over een vlakke weg of de trap of op de trap af... hebben die een ander gedrag. Nou, die knie kan het allemaal bepalen. Er zit een stukje slimmigheid in, maar ja, daar heb je een batterijtje voor nodig. Nou... Ook weer een afstudeerder van ons heeft daar weer zo'n generatortje in gezet. En die, die slag van dat onderbeen wordt gedempt middels het generatortje. Het generatortje levert elektriciteit op, laat het batterijtje op. En die gebruiker hoeft dus niet meer zijn kunstknie iedere avond aan het stopcontact te hangen. Briljant. Heb je kunstknie, hartstikke mooi. En je hoeft het niet meer op te laden. En als je, als je weinig beweegt, heb je ook weinig stroom nodig. Dus het maakt ook niet uit als je een week op bed blijft liggen. Nee, heb je het toch niet nodig. Nou, fantastisch. <laughs> Dank Arjen Janssen. Blijf lekker zitten, want je wilt vast ook meer horen... over de opmars van de bedwans. Spannend. Ja, de bedwans. Want dat bloedzuigende beest leek... Uitgeroeid in de westerse wereld, maar sinds kort is die weer helemaal aan een comeback bezig. Een probleem is dat het beestje lastig te bestrijden is, want bestand tegen allerlei soorten gif. Maar nu is het goede nieuws, want Amerikaanse onderzoekers van de Ohio State University melden deze week dat ze het erfelijk materiaal van het beest helemaal in kaart hebben gebracht. Nou, en iemand die alles weet over Bedwans en trouwens ook over heel veel andere beesten die ons bed leven, is Annelies van Bronswijk. En die zit nu in de studio in Nijmegen. Was dat goed nieuws voor u van de. Van de het genetisch oh, materiaal van de bedwans? Dat was interessant nieuws natuurlijk. Kijk, het, het ging voornamelijk over een bepaald soort pesticiden. De, de synthetische peritrine. En het is bekend dat daar meer en meer resistentie tegenkomt. Niet alleen bij de bedwans. Maar ook bij alles mogelijk andere ongedierte wat men daarmee wil bestrijden. Dus het is inderdaad heel goed om dan te kijken... Ja, welke genen je dus wellicht zou moeten aanzetten of juist niet aanzetten. Om eh, toch een dodelijk gif te maken. Zeg zo'n bedwans, hoe ziet dat er ook weer uit? Dat is een heel klein uh, beestje. Nou, dat ligt eraan hoe, um, hoe oud die is, om zo te zeggen. Want die, beesten, een die zich uh, gemiddeld volwassen bedwans. Oh, uh, ja, 8 mm, zo ongeveer. Alleen, je zou zeggen, iedereen ziet die dingen zitten. Maar ze hebben het niet zo op dat licht van ons. Dus ze kruipen vaak weg. En een van de problemen die je op dit moment hebt. Ja, bedwansen is in Nederland niet zo'n vreselijk groot probleem, maar wel stijgen. Een van de problemen is dat de generatie die in Nederland en in West-Europa... die Bedwansen nog altijd goed gekend heeft, uh, dat die aan het uitsterven is. Want laten we zeggen, tot nou, enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog... waren Bedwansen toch nog wel nou, veel voorkomen, maar toch nog wel relatief algemeen in Nederland. En mensen wisten dat, ze zagen het op tijd en namen onmiddellijke maatregelen. Terwijl als er nu ergens bedwansen dus in een uh, woning terechtkomen... mensen kennen het niet. Denken dat er een paar, uh, ja, weet ik wat, een uh, vliegje zit of een uh, kevertje loopt of zo. En die krijgen dus pas uh, door dat er een probleem is als het huis al bijna wegloopt. En uh, ja, wat, wat, waarom is dat erg, bedwans? Wat kun je ervan krijgen bijvoorbeeld? Nou, behalve jeuk en dat je niet kunt slapen valt het nogal mee. Oh. Je kunt ja, niet slapen. Als... Waarom kan je niet slapen? Je kunt niet slapen de van de, de jeuk. Die, die, die ik weet nog wel. Want die... u had het net over een oudere generatie. Ik ja. kom uit Amsterdam. En daar is het hotel Het Aapje. En ik heb me laten vertellen dat de uitdrukking in het Aapje gelogeerd komt. Van alle matrozen die krabbend dat hotel uitkwamen. Waarschijnlijk van de bedwansen dan. Want die leveren jeuk op toch? Ja, maar ik denk dat daar ook wel wat kleerluizen uh, En eventueel wat scabies tussen gezeten heeft hoor. Scabies? Dat het, ja, dat geeft uh, ja, schurft. Oh, ja. uh, meitenschurf. Je hebt ook uh, schimmelschurf. Maar dit is meitenschurf. Kijk. Er zijn natuurlijk veel meer um, parasieten en andere uh, organismen die dezelfde soort jeuk kunnen geven. En huid kan maar heel beperkt reageren. Je kunt jeuk krijgen, je kunt een pukkeltje krijgen. Er kan nog een blaasje op zitten en als het heel erg wordt, krijg je blaar. Maar uh, ja, daar kun je niet jeuken. zien waar het door wordt veroorzaakt. Kijk, het kunnen ook de vlooien van je kat zijn natuurlijk. Ja, wat is eigenlijk het voordeel van, van jeuk? Is dat uh, louter bedoeld als, als waarschuwingsmechanisme? Het, of het is een waarschuwingssignaal. En, en krabben, dat is gewoon een reflex, maar dat heeft verder geen uh, Nou, als je. Um, ja, op dit moment is natuurlijk. Sch Schurft komt natuurlijk nog wel voor. Maar als we denken aan de wat eerdere mensen, wat, wat oudere mensen. Um, toen wij landbouw en veeteelt gingen um, beoefenen, en we ook samen met uh, onze varkens in dezelfde ruimte verbleven, hebben wij dat beest van het varken overgedaan. En mensen die dat toen kregen, dus ongeveer, wat zal het zijn, 8000 jaar geleden, of zo, of 10.000 jaar geleden. En uh, je kunt natuurlijk heel gericht krabben, en daarmee die schurfmeiten uit je huid krabben. Sommigen konden dat vrij goed, anderen wat minder. Maar bij uh, bedwants heeft dat natuurlijk allemaal weinig, uh, weinig effect, omdat uh, tegen de tijd dat jij jeuk krijgt, vanwege een of andere Ander, uh, hobbeltje, dan is dat beest al lang weg. Dat is best wel slim, zoals die uh, bloedzuigende parasieten dat doen. Die, nou, deze die komt dan, s'nachts wordt hij actief. Zit niet alleen in bed, hoor, ook wel, kan ook rondom de makkelijke stoel bij de televisie zitten. Nou, een paar worden donker of het zit in ieder geval rustig. Dan komen ze uit hun schuilplaats. Dan steken ze je, en die steek die voel je meestal niet, althans niet in het begin. Later worden er over gevoelig voor. Dan spuiten ze het ene ander in om te voorkomen dat het bloed stolt. En vervolgens slobberen ze het bloed naar binnen. Ja, eigenlijk en dan hebben is ze bij een mug, toch? Ja, maar dan hebben zij een mug, die, die steekt dus, die vrouwtjes alleen natuurlijk, hè, die steken één keer en die gaan aan eitjes leggen. Bij uh, de bedwans is het zo, na die maaltijd hebben ze een weekje genoeg aan... en dan komen ze weer terug. En dan nemen ze nog een keer een maaltijd. En hoe komt hij in dat matras terecht? Daar heb je meegenomen van elders, over het algemeen. En uh, We hebben dus na de Tweede Wereldoorlog... Hè, met de DDT en de Lindaan en dergelijke... is dat redelijk verminderd, de hoeveelheid van die beesten. Zeker in onze streken. En hadden we ze eigenlijk alleen nog, laten we zeggen zo in de tachtige jaren... Uh, in de landen rond de Middellandse Zee. Zowel de boven en de onder. Dan zaten ze nog wel in, uh, in, uh, in hotels en dergelijke. Hey, maar en... daar worden toch juist de bedden heel vaak verschoond? Hoe kan dat dan? Ja, maar die beesten die zitten niet alleen in bed. Kijk, ze, um, het is vaak veel handiger voor ze om achter het behang te kruipen, boven het bed. Of in de spleten van, de, van, het, van het houten ledikant. Je hebt ook um, een, een hele beweging gehad in Nederland... Uh, van dat je houten, matras, houten bedledikanten... Hè, de houten ledikanten, dat dat maar beter van, uh, van roestvrij staal gemaakt kon worden. Want zaten er niet zoveel kieren en gaten in. Dus ze zitten niet... Ze komen natuurlijk wel, laten uh, we zeggen, op het matras naar jou toe. Overigens, ze gaan niet echt het bedden. Nou, je wordt gestoken over het algemeen uh, op die plekken van je lijf, die dus buiten het bed steken. Dus afhankelijk van ja, hoe je slaapt, heb je het gezicht, de handen, misschien de benen. En overigens ook wat je hebt aan hebt natuurlijk in bed. Uh, daar zullen ze je bijten. En dan gaan ze weer terug naar hun schuilplek. Ja, maar hoe komt het nou dat ze nu een comeback uh, doormaken? Want dat ja, lees nou, die, je. En hoe erg is het? Die comeback in Europa is, heeft te maken met onze militaire activiteiten in uh, Irak en Afghanistan. Dat zijn namelijk gebieden waar ze nooit uitgeroeid zijn geweest. Dat weten de mensen natuurlijk ook die daar wonen. Hebben daar zo hun eigen middelen voor, zien dat op tijd. Maar ja, wij Westelingen, Amerikaan of Europeaan, wij, wij zien ze niet meer natuurlijk. Dus we, dus we wilden democratie, maar we kregen bedwans. Ja, wij namen die mee in onze koffer naar huis. Kijk, en als, je nou, als er nou een behoorlijke voorlichting was... Zo van als je in die gebieden bent geweest... maak je koffer nou even open in het schuurtje... haal het textiel eruit en kieper het meteen de wasmachine in... zorg dat je het zo hoog mogelijk wast. Hè? Ja, tenminste voor zover die eh, vezels dat tegen kunnen. Dan had je niet zo'n groot probleem. Kijk, toen het alleen nog in die hotels zat rondom de Middellandse Zee, of voornamelijk hè, toen de, de vakantiegallers het daar vandaan brachten, <coughs> toen namen ze misschien één beestje mee of zo. Nou, één beestje maakt natuurlijk ook geen probleem, want je hebt ook bij deze beestjes mannetjes nodig en vrouwtjes nodig en dat soort zaken. En de sterfte bij de Jonkies is vrij hoog. Maar, uh... <coughs> sorry. Hebben ze bij... natuurlijke vijanden eigenlijk? Ja, maar niet zozeer in huizen. Kijk. Oorspronkelijk zijn eh, die bedwansen dat zijn eh, parasieten van vogelnesten. En daar heb je dan weer andere wansen, bijvoorbeeld de roofwans. En die kan dan weer die bedwansen pakken. Nou komt die roofwans in uh, huizen in bijvoorbeeld Zuid-Amerika ook wel voor. Maar ja, die bijt ook mensen, dus je hebt dan niet zoveel nee, aan. Het maar enorm en tot de verbeelding zie je hier ja. aan de hoofden bij ons in de studio. Je is... zit in Nijmegen, maar hier beginnen wij te jeuken. Ja. En, uh... maar, maar er is toch heel veel waar je in huis zorgen over kunt maken. Want je hebt bedwansen, ja, maar dan heb je ook. Ook op je huid natuurlijk. Gewoon, je, je hebt natuurlijk. ook nog gewoon de mijten: nou, en, en, ja, en, en de huistofmijten, de plasjes. En de gewone uh, luizen. De, en, de platjes en, uh, heb je op, je op je huid zitten. Ja, en de kakkerlakken. heb je nog, ja. En gezicht, niet vergeten de, gezicht, de demodexen. Uh, wat zijn niet dat? Niet vergeten de demodeksen. dat ja, zijn hele kleine meidjes... die bij 70% van de volwassenen... in de talgklieren zitten van de neus. Dus u had het, had het over Afghanistan... maar ons eigen huis is ook een soort warzone. Oh ja, zo over ja maar ja, je hoeft er niet altijd zoveel last van te hebben. Kijk, hoe, hoe is het met die beesten? <coughs> je moet er gewoon niet te veel van hebben. En mensen maar moeten, wat, doe je, wat, wat doe je om er niet te veel van te krijgen? Ja, je zou dus opnieuw dus, uh, goede adviezen moeten geven aan de. Um, en dat ja, zijn, wat zijn de adviezen? De adviezen Ik zijn maar. dat als, als jij in gebieden bent waar de bedwans veel voorkomt. En eigenlijk zouden namelijk de, um, de, de reisbureaus je dat gewoon moeten vertellen. Niet alleen moeten vertellen: dit is een gebied waar je malaria kunt krijgen. Maar ook: wat is de kans dat je bedwans ja. opdoet? Of, of mensenvlooien opdoet? Of kleerluizen opdoet? Ja, dat zijn de drie die je in principe in een hotel kunt oppikken. Um, dan zouden ze dat moeten vertellen. En daarbij moeten vertellen, nou, zorg ervoor dat als je nou terugkomt... dat je dus uh, ja, je koffer in het schuurtje uitpakt op buiten... en je textiel op meteen de wasmachine maar en, en doet. En gewoon voor de luisteraar in Nederland... die zich ja. nu helemaal zorgen maakt over zijn bed... waar hij uh, toch nog uh, heen moet op een gegeven moment. Ja, dat doen we allemaal. Hè? Ja, ja. Wat, wat, wat kun je nou doen om, om je leefomgeving? en dan heb ik niet alleen over de bedwans... maar ook over al die andere enge parasieten in huis. Ja, je zult nou, ze per stuk moeten bekijken. Kijk wat bedwansen betreft. Om te beginnen, als je alleen maar een beetje jeuk hebt, dan is er niks aan de hand. Want jeuk krijg je vaak over een hele andere reden. Je moet echt behoorlijke wat wij dan noemen papels hebben. Dus pukkels hebben die stevig jeuken. Nou, als dat het geval is, dan kan dat, kunnen dat nog muggen zijn. Overwinteren bijvoorbeeld. Die in het, als er wat water in de kruipruimte staat, dan die, kunnen ze daar zitten. In de zomer, of net als de vogeltjes zijn uitgevlogen, zijn het vermoedelijk... Uh, dat heet dan bloedluizen van de vogelnesten. Die moet je ook helemaal niet in je dak hebben natuurlijk. Um, en eventueel kunnen dat inderdaad natuurlijk ook andere dingen zijn. Maar stel je, hebt, je denkt, het volgens mij is de bedwans. Wat doe, wat doe je dan? Want dan zit die al in je bed. Oké, okay, nou stel je hebt bedwansen. Nou dan moet je dan eerst nog weten dat het bedwansen zijn. Daarvoor zijn toch wel twee dingen nodig. Je hebt de dus spukkels nodig, die flink jeuken. En je moet dan toch ook in de lakens wat kleine bloedvlekjes zien. Want dat, uh, als zij dus hier pikken in bed dan uh, blijft dat wondje van die steek blijft nog even bloeden... terwijl die wans al weg is. Dus dan krijg je heel klein gespikkelde bloedvlekjes. Ja, die worden dan natuurlijk, blij. zijn niet lang rood, hè. Die worden dan donkerrood tot zwart. Als je daar een nanokamer op zou zetten, zou het een horrorfilm worden <laughs> waarschijnlijk. Uh... Nou, ligt eraan waar je bang voor bent. Kijk, het heeft ook voordelen natuurlijk, hè? Ik hoor mensen wel eens klagen dat ze zich zo alleen voelen in huis. Dat is helemaal niet nodig. Nou, ik ben ineens helemaal gerustgesteld. Ik slaap vannacht niet alleen, want gelukkig heb ik... Nee, nee, ja, en dan, ja, en mocht u geen bedwansen hebben... wat de meerderheid van Nederland natuurlijk helemaal niet heeft... dan heeft u vermoedelijk wel wat huistochtmeidjes. nou... Dat dat is toch ook gezellig. Ja. En daarvoor helpt de dekens openslaan, heb ik gehoord. Vooral koelhouden, oh, of dit, toch? Of is het ook weer onzin? Ja, wel, ja onder andere. Maar kijk, of je veel huistofmeiten hebt... Om te beginnen, huistofmeiten is alleen een probleem... als je een aanleg hebt voor een allergie. Dat is 40% van de bevolking ongeveer heeft die aanleg. 25% heeft er last van. En 10% gaat daarvoor naar de dokter. Zo werkt dat ongeveer. Maar, nou, Als je ja. dat dus hebt, het is aangeboren, de, de, de, ja, althans de... Aan de aandoening is niet aangeboren, maar de neiging om het te kunnen... dan moet je zorgen dat je je huis dus goed droog houdt... en dat je je bed en je, de, de zaken, je bed ook goed droog houdt. En daar houdt het helpt bij als je het openslaat. Maar beter nog helpt natuurlijk om gewoon behoorlijk te ventileren. En te zorgen dat je 24 uur per dag, 7 dagen in de week... en 365 dagen per jaar, 366 dagen in een schrikkeljaar... zorgt dat iedere ruimte... Uh, dus contact naar buiten heeft. Vanwege... Want dat is vaak droevig gesteld hè, in Nederland, uh, de ja, doorlichting nee, nee, ja. van de woning. Ja, in Nederland is het natuurlijk belangrijker dat je energie bespaart... dan en dat je de gezondheid... Uh... Ja, hoe bent u eigenlijk, uh, voor zover u het bent, uh, bedwans-specialist geworden? Hoe, ja. hoe komt het dat je in een leven ineens als onderzoeksgebied de bedwans krijgt? Fascinerend onderwerp, hoor, daar niet van. Maar... Nee, maar ik, ik kreeg alleen maar beestjes. En toen kwamen er ook bedwans. Nee, mijn, in mijn carrière zijn diverse fasen... En de eerste fase waren huisdorfmeid in relatie tot allergie. En vervolgens heb ik dus een jaar, bijna 25 jaar... in het academisch ziekenhuis, afdeling dermatologie, allergie gewerkt. En daar ging het eigenlijk om van... als mensen nou een pukkel hebben en die jeukt... hoe komen wij er nou achter waar dat door komt? En daar, is dus, daar heb ik dus toen onderzoek gedaan van... hoe kom je er nou achter? Wat het is, is het iets van buiten... He? Bijvoorbeeld uh, grasluizen of zo. Of, uh, of uh, trigobartia in de vijver of zo. Of is het iets van binnen. En is het dan of van de huisdieren. Een schil van meid of een schurft van de hond of zo. Of is het iets wat uh, in het huis zelf woont. He? En kunt Zoals u dat inmiddels kunt u van dit hele scala wat u nu noemt zeggen van... ach, dat is toch inderdaad dat kleine rakkertje. Jawel, dat, dat, dat hebben we ook aan de dermatologen geleerd. Die zou dat ook moeten kunnen. Dus, dus elke kun dan... parasiet heeft zijn eigen pukkel? Nee, die heeft niet zijn eigen pukkel, die heeft zijn eigen verhaal. Oh. En dat verhaal bestaat behalve uit de pukkel. Waar zitten die pukkels? En welk deel van het, van het lichaam zitten ze? Welk, deel van het, welk seizoen komen ze voor? En waar woont u? Want een aantal van dit soort parasieten die hangen ook af van de grondsoort waarop je woont. Bent u van ze gaan houden in de loop der jaren? Oh, ik vind het schattige beesten, maar ik heb ze hopelijk niet in mijn huis. Althans, ik doe er alles aan om dat tegen te gaan. Want ik, ik vind het wel aardig hoor, beest, Ik ben bioloog van origine, maar wel buiten graag. Nou, Annelies van Bronswijk, hartelijk dank dat u iets wilde vertellen over de natuur zo dicht bij huis. En soms ook in ons huis. Zometeen hoort u of we straks heerlijk slapend het heelal kunnen verkennen. Hopelijk dan zonder bedwansen en andere aanverwante familieleden. Als ook het laatste wetenschapsnieuws, maar nu eerst even MUZIEK And the words like colors paint a picture of another man But I want you to see me I've been broken, I've been fooled before And I can make mistakes for sure But you make me believe there's only love Won't you give this boy a time so I No. me I'm Je hoorde Somebody to Love van Hein Ruben, een Nederlandse jazzman. Hij speelt piano, zingt en schrijft alle nummers zelf. En dit was van het debuutalbum Loose Fit. En dan is het nu tijd voor het wetenschapsnummer. Ja, de mens is weer een stukje minder bijzonder geworden. Want wij vinden het heel bijzonder van onszelf dat wij aan landbouw doen. Dat noemen we altijd de agrarische revolutie. Dat we ophielden met jagen en verzamelen en uh, ons zettelde en allerlei organismen gingen kweken en vee gingen houden. Maar geleidelijk aan blijkt dat steeds meer andere diersoorten... ook op hun eigen uh, manier aan landbouw doen. Bleek al voor mieren bijvoorbeeld. Bleek ook voor sommige schimmels. En het wordt steeds primitiever, want nu is er ook een ameube gevonden... die wel degelijk aan landbouw doet. En een ameube is een eenzellig wezentje. Dus veel primitiever tref je het eigenlijk niet in het leven. En uh, het, het gaat dan om de slijmswam. Die begint zijn leven als eencellig en dan is het dus een ameube. En... Uh, ja, die, die, die, die gaan dan aan een soort ding klonteren met z'n allen... in de hoop dat ze naar beneden vallen om naar een plek te komen... Waar, waar het een betere leefomgeving is of waar ze meer ruimte hebben. En zo verspreiden ze zich geleidelijk. Maar ze nemen hun bacteriën mee van de ene plek naar de andere. En dat, dan zijn bepaalde bacteriën die vinden ze heel lekker. En dan nemen ze dan wat van mee. En die, die zorgen, dan zorgen ze ook dat die bacteriën zich opkweken dat er steeds meer van komen. En dat noemen ze dan, uh, noemen ze dan landbouw. En dat was de ontdekking van, van deze week. En die ontdekking die was uh, gepubliceerd in, in Nature. Het is eigenlijk een beetje alsof je op vakantie gaat... en je eigen pindakaas meeneemt. Wat ze ik neemt, heel vaak doe. Wat jij altijd doet, toch? Ja, dat doen deze aan meubels, eencelligen ook. Dus, uh, ja. ja, ik had al eerder meerdere vergelijkingen gezien tussen mijn namen. Wat ik altijd wel een mooi gezicht vind, is als ze als vogels een nest bouwen... dat ze daar dan menselijk afval in verwerken. En ik, ik dacht dat ze dat deden omdat het misschien makkelijker was... of omdat ze geen goede takjes konden vinden... dat ze dan stukken plastic erin doen. We hebben Spaanse onderzoekers uh, om roofvogelnesten bestudeerd... En, en het gedrag van de vogels eromheen. En dan blijkt dat, dat het een communicatiemiddel is. Dat als jij een stuk plastic in je nest doet, dat is een teken van... Kracht, zoals een andere gouden ketting zou dragen of een dikke auto zou rijden. Het is een teken van succes. De, als, jij, als jij dus uh, wit plastic, dat schijnt nog het beste te zijn... meer nog dan blauw plastic... dan zeg je tegen anderen, ik ben echt een enorme uh, baas. Blijf weg, niet roven uit mijn nest... Want, want aan mij heb je een, een goede. En het blijkt ook nog redelijk te kloppen. Want de, de, de grootste roofvogels die het meest succesvol zijn. Van wie ook het minst uit het nest wordt geroofd. En die ook het meest succesvol jagen. Gebruiken het meeste wit plastic. De meest hun. gepimpte nesten hebben die. Die eigenlijk. hebben het meest gepimpte nest. Het is, het is inderdaad een soort uh, ghetto cultuur. Maar dan uh, in vogelnesten. Nou, Ik vond het uh, allemaal erg opmerkelijk en dit was uh, gepubliceerd in... Uh, nou, dat kan ik even niet meer zo snel vinden waarin het was uh, gepubliceerd... maar in een heel erg toonaangevend wetenschappelijk blad. Uiteraard, anders zouden we het niet verwelden. Ongetwijfeld. Oh ja, en dan is er een, een nog leuk onderzoek. Ja, dat is een beetje moeilijk om te vertellen... maar dat komt ook omdat er nog niks te vertellen. Het is dus eigenlijk meer een idee... en dat idee komt van Christophe Adami... Um, die wil... Uh, IT ontdekken. Nou, wie wil dat niet? Buitenaards leven uh, traceren. Maar hij zegt: je moet niet rechtstreeks op zoek gaan naar het buitenaards leven. Je moet meer kijken naar de omgeving. En je moet dan bepaalde dingen vinden in die omgeving, waaraan je kunt aflezen dat er wel leven moet zijn. Nou, hij heeft al eerder een, een soort computerprogramma ontworpen dat de evolutie nabootst. En dan, en dan kan je dus aan allerlei dingen zien hoe leven zich ontwikkelt. En dan heeft hij een aantal voorwaarden uh, ontworpen of zeg maar in kaart gebracht. Die volgens hem overal in het universum noodzakelijk zijn voor leven in primitieve vormen. Het gaat dan om bepaalde aminozuren of bepaalde uh, hoeveelheden zuren die aan elkaar geclusterd zijn. En natuurlijk ook gewoon de evidente dingen als, als, als water en, en zuurstof en dat soort dingen. Nou, en hij heeft ook een, een, een boek toen geschreven uh, over hoe je kunstmatig leven kunt maken, want dat is een andere grote hobby. Schijnt een heel aardig boek te zijn. Maar nu heeft hij dus een, een programma ontworpen waarmee je dus naar Mars zou kunnen gaan. En dan kun je precies aan de omgeving zien welke, welke condities noodzakelijk zijn om, om definitief te kunnen zeggen of daar leven is. En hij gaat ook zover dat hij denkt dat het leven de omgeving uh, verandert en niet alleen dat het leven wordt gemaakt door de omgeving. En om dat, uh, om dat programma dus helemaal volmaakt te, uh, te krijgen, heeft hij allemaal vergelijkingen gemaakt tussen dode materie en, en levende materie. En dat zou ik je heel graag willen uitleggen, maar dat is echt ontzettend ingewikkeld. Ik, ik werd er helemaal duister van en ik begreep er werkelijk helemaal niets van. Maar het Klinkt toch wel heel aardig, al met al, vond ik. Ja, het sluit ook aan op jouw uh, meubies die ook aan landbouw doen. Daarmee beïnvloeden ze ook weer, toch? Ja. omgeving. Nou ja, goed, ik, ik, ik, ik geloof wel in uh, buitenaards leven trouwens. En uh, we gaan even bedden met hersenonderzoeker uh, Guido van Wingen. Want uh, die heeft onderzocht hoe de hersenen van militairen veranderen na stress. Goedenavond. Goedenavond. Wat heeft u nou precies onderzocht? We hebben soldaten onderzocht die vier maanden, vier tot vijf maanden naar oerelskam zijn geweest. En die hebben we vooraf, en nadat ze terug zijn gekomen, hebben we gekeken hoe hun hersen functioneerden door middel van hersenskennis te maken. En gekeken hoe hun ja hun hersengebieden die betrokken zijn bij angst en dreiging uh, veranderen. En dat blijkt na zo'n uitzendingsperiode uh, sterker actief dan vooraf. Dus u zet iemand uh, neer voor een schermpje en dan laat u iets heel eng zien... en dan kijkt u wat er gebeurt in het brein. Inderdaad. En ja. wat liet u dan zien voor engs? Uh, we lieten <laughs> gezichten van uh, boze en angstige mensen zien. Uh, wat in principe natuurlijk, het is allemaal niet zo heel erg eng... Uh, maar er zijn wel mogelijke bedreigende stimuli. In die zin dat je altijd op moet letten wat er in die omgeving gebeurt... en of iemand jou mogelijk wel of niet aan gaat vallen... Oké, dat is beangstigend. En dan kwamen ze terug en reageerden ze dan anders... ...dan voordat ze op missie waren gegaan? Ja, de hersenstructuren die heel erg betrokken zijn bij het kijken naar zulke stimuli... ...die waren sterker actief nadat ze vier tot vijf maanden in Nouros zijn geweest. Voor al die militairen, want ze hebben natuurlijk allemaal hele andere dingen meegemaakt daar. Ja, dat klopt. Dit geldt eigenlijk voor iedereen. Maar daarnaast hebben ze inderdaad natuurlijk, heeft de een andere dingen meegemaakt dan de ander. Um, en uh, de een heeft ook meer meegemaakt dan de ander. En we hebben ze dat vervolgens ook gevraagd nadat ze terugkwamen. En um, uh, daarnaast ook gevraagd hoe bedreigend is, ze dat ervaren hebben. En nou lijkt het niet zozeer dat iemand uh, die ook heel veel meegemaakt heeft, dat, dat het ook heel erg bedreigend gevonden hoeft te worden. Dus dat is niet altijd helemaal met, uh, precies hetzelfde. En nu blijkt dat een hersenveranderingen voornamelijk samenhangen met hoe bedreigend ze die situaties hebben ervaren in de Maar is dan de alertheid die ze daar nodig hadden als je traumatische dingen meemaakt, dat dat, dat een soort permanente status kan krijgen in de hersenen? Uh, nou, dat lijkt het wel op. Dus ze moeten natuurlijk, terwijl ze daar in zijn, moeten ze continu alert zijn op de omgeving, kijken of er iets gaat gebeuren. Dat is bijna um, ingebrand, zeg maar. Net als je beeldscherm van je computer kan inbranden, maar dat het te lang heeft geduurd of zo, om zo alert te blijven. Nou, dat ja, nou, dat, dat is een mogelijkheid dat ze daar inderdaad heel lang mee bezig zijn. En dat het is iets is wat ze dus vier maanden lang moeten volhouden. En dat het dus ook nog iets is op het moment dat ze terugkwamen. Nou hebben ze nu onderzocht nadat ze twee maanden terug zijn. Dus dat duurt in ieder geval nog even. Uh, maar of het inderdaad echt ingebrand is of dat het iets is wat na, pas na verlangere tijd weer normaliseert. Dat is iets wat we op dit moment aan het onderzoeken zijn. Door diezelfde soldaten nog een keer te onderzoeken... Ja, ongeveer anderhalf tot twee jaar later. Maar er komt nu nog een uh, nieuwe missie naar Afghanistan aan... Uh, naar het zich laat aanzien. Heeft u al advies op basis van uw onderzoek? Uh, nou, advies daarvan is natuurlijk heel moeilijk te geven. Het is, uh, die missies die lijken, voor zover ze er uh, überhaupt ook natuurlijk gaan komen... heel erg anders dan wat het... Uh, maar ik bedoel niet de... strategisch advies of, of waar, je, waar je moet gaan zitten in, in, in de bergen. Maar uh, wat, wat zegt het ons dat die hersenen blijvend veranderen na stress? Ja, worden er ze uh, misschien betere is, militairen dus van, nog... doordat ze dus nu altijd alert zijn en niet alleen na een tijdje, dat ze van het begin af aan alert zijn bij een volgende uitzending. Dat is een hele goede mogelijkheid, dat ze inderdaad, uh, nou ja, überhaupt is het natuurlijk training, dat ze, daar hebben we al eerder keer in meegemaakt, dus ze weten ook wat er moet gaan gebeuren. Uh, plus is het natuurlijk in eerste instantie, als iemand in zo'n situatie komt, dat die in eerste instantie alert moet zijn voor alles. En na verloop van tijd leer je beter selecteren uh, wat mogelijke uh, directe, dreigende situaties zijn. Uh, uh, dat, is iets wat, ja, dat, uh, dat is natuurlijk iets wat ze gewoon na verloop van tijd überhaupt leren. Uh, en nou kan het zijn dat als ze dus, uh, zo'n situatie al hebben meegemaakt... dat ook hun brein daar vooral vast is voor geprogrammeerd. Zoals dat je elke dag een haltertje zou teren dat je een grote spierballen krijgt... krijgen zij gewoon een hoge alertheid omdat ze wat stress hebben meegemaakt mogelijkheid, ja. Guido van Wingen, dank en uh, succes ook met het uh, vervolgonderzoek. Graag gedaan. De bemande ruimtereis naar Mars is in uh, volle voorbereiding. Een enkele reis Mars duurt, geloof ik... Hoe lang duurt dat eigenlijk? Jouw Marbauma? Dat zou ik zo, zo niet weten, maar ik weet wel dat het te lang is voor één astronaut om naar Mars te gaan. Tientallen jaren zou dat duren. Het denk ik te lang voor een astronaut te leven. Wellicht dat wij met onze winterslaap... daar in de verre, verre, verre toekomst uh, zouden kunnen helpen. Oké, okay, ja, ik had begrepen dat het nog wel te doen was. Ik dacht uh, een paar maanden dat het was... Vier, wat is het? Er zijn toch, uh, want je kijkt nu mee aan, ik denk, oh mijn god. Ja, ik denk, ik er zijn dat zijn zes dat van, Ja, in Rusland zijn er toch zes van die mannen die met elkaar zijn opgesloten om te kijken. En dat is voor een periode van 300 uh, uh, dagen. Ja, maar goed, als we er naartoe gaan, dan moeten we dat... dagen? Want daarom hebben we u uitgenodigd, dan moet je in winterslaap daar naartoe gaan. Nou ja, bijvoorbeeld, het gaat niet alleen over Mars, maar we willen ook al een keertje verder weg dan Mars. Ook al zou je Mars kunnen halen, dan wordt het, het, het ruimtestelsel erachter weer interessant om naartoe te gaan. Nou, zijn wij niet zozeer bezig met voorbereiding van de ruimtereis. Maar uh, we willen winterslaap graag gebruiken in patiënten. Um, stukjes van winterslaap, wellicht. Het remmen van de stofwisseling zoals winterslaapende dieren dat doen. Remmen van het afweersysteem, zoals winterslaapende dieren dat heel goed kunnen. Uh, en daarmee willen we graag uh, nou ja, die aspecten willen gebruiken om nieuwe medicijnen te maken. Stukjes van de winterslaap. Klinkt een beetje als balkenende. Maar wat, wat is überhaupt. Overschrijf de... eerst eens uh, de winterslaap aan zich. Ja, dan moet ik even wat meer vertellen over wat winterslaap is. Uh, we denken bij winterslaap natuurlijk allemaal aan de, aan de grote bruine beer... die uh, in september in zijn hol kruipt in uh, april weer eruit komt. Nou is dat niet het beste voorbeeld van de winterslaap. Um... Zijn er zijn be een beesten die veel beter daarin zijn. Ja, ze zijn veel beter daarin. Ja, klopt. Zo'n zo bruine beer, uh, zijn lichaamstemperatuur daalt ook wel. Zijn stofwisseling daalt, daardoor ook zijn lichaamstemperatuur. Maar dat doet hij maar tot een graad of 30. Dat is een beetje een oppervlakkige winterslaper. Er zijn ook dieren, zoals knaagdieren, die kunnen dat veel beter. Die uh, laten hun lichaamstemperatuur dalen tot uh, rond het vriespunt. Of soms zelfs daaronder. Nou, dan kun je je voorstellen dat je om, om dat te kunnen... dat je allerlei aanpassingen nodig hebt om die winter veilig door te komen. Nou, en daar zijn wij in geïnteresseerd. En uh, ja, goed, die knaagdieren die zijn ook niet de hele winter koud. Het is niet dat ze in september beginnen uh, direct afkoelen uh, tot het vriespunt... en in april weer opwarmen. Maar het is heel interessant. Uh, ze zijn een week koud. En uh, afhankelijk van het dier, na een week of een maand... Uh, warmen ze weer even op. De meeste dieren doen het na een week, warmen ze op. Zijn ze een dag warm... En dan gaan ze weer verder met hun winterslaap. Dus eigenlijk is winterslaap niet, niet de goede term? Dat, dat, zo zou je het niet moeten noemen, want ze, ze slapen niet Bij Een levende krionisten klinkt het... Uh, ja, ja dat, dat is misschien een betere term. Wat is het vriespunt van bloed eigenlijk? Ja goed, uh, er zit ook heel veel water in bloed. Dat heeft een vriespunt van nou ja, 0 graden. Uh, maar dat kun je aanpassen. Heb hebben ze allerlei aanpassingen voor... zodat ze uh, beneden het vriespunt uh, kunnen zijn. Zonder dan gaat het als een soort stroop heel langzaam door het lichaam nog steeds. Klopt, het, het bloed is ook veel dikker. Uh, daarbij is ook nog eens dat hun hartslag daalt van uh, ongeveer 400 per minuut naar uh, ongeveer 5 per minuut. Dus uh, heel extreem. En hun ademhaling, normaal gesproken heeft de knaagdier, hier, ja, die ademt een keer 40 keer per minuut. Dus uh, aardig hoog voor die kleine, nou het zijn natuurlijk kleine dieren. Uh, maar dat daalt tot minder dan 1 keer per minuut. En waarom, waarom warmen ze dan af en toe tussendoor eventjes op? Is het omdat het anders uh, geleidelijk over zou gaan in een nieuwe toestand dood? <laughs> Nou ja, je zou wel kunnen zeggen dat ze, uh, als ze in, in, in winterslaap... de koude periode van winterslaap noemen we torpor. Dat is het, de wetenschappelijke term ervoor. Dat is ook een beter woord. Uh, het is namelijk ook geen slaap, want het, het brein is te koud om te kunnen slapen. Um, uh, die torporfase, daar gebeurt eigenlijk vrijwel niets. En toch heb je bepaalde uh, processen nodig. Die moeten gewoon doorgaan. Dus in zo'n warme fase uh, denkt men dat je bepaalde herstelprocessen uh, moet aanzetten... Uh, bijvoorbeeld uh, door dat je even moet gaan slapen. Maar het kan ook zijn dat het afweersysteem... wat die week daarvoor niet gefunctioneerd heeft... Uh, dat dat weer even aangezet moet worden. Omdat stel je voor dat je toch een infectie binnen hebt gekregen. Want het hele afweersysteem dat ligt helemaal plat tijdens de winterslaap. Ja, dat hebben wij uh, laten zien. Uh, meer dan 95 van de witte bloedlichaampjes... die verdwijnen uit het bloed. Dat gaat ontzettend snel. Zo'n dier koelt af richting vriespunt. Is een week koud. Uh, ja, het afweersysteem doet het niet, want er zijn geen witte bloedcellen. Uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk heel interessant. Maar nog interessanter is dat op het moment dat ze opwarmen in anderhalf uur tijd... Uh, zijn al die witte bloedcellen ook alweer terug. Hey, dus... Maar in anderhalf uur gaat die dus van nul naar, naar, wat is het, bij een B ook 37 graden? Ook 37, ja, klopt. Wat, heeft dat geen consequenties? Nou, dat zou je denken. Als, we dat bij, als je dat bij mensen of niet winterslapers zou doen... zie je ontzettend veel schade aan de organen. Uh, je ziet in de nieren bijvoorbeeld, zie je allerlei schade. Die, die structuren worden allemaal beschadigd, gewoon puur door het opwarmende het proces. Daar uh, komen vrije zuurstofradicalen bij vrij en dat, nou, dat geeft die schade. Je um, die winterslapers die kunnen er dus heel goed mee omgaan. Die hebben dat niet. Die hebben bepaalde aanpassingen. Uh, waardoor ze dus geen orgaanschade hebben op het moment dat ze uit winterslaap komen. Heb je ook wel eens een uh, mislukte winterslaap? Dat ze uh, toch niet meer opwarmen, maar gewoon doodgaan? Graag Annelies van Bronswijk vanuit Nijmegen. Ja, ja ik ben bioloog van Ringen, dus het leek ja. me zo aardig om te weten. Ja, klopt. Um, je ja, winterslaap kan eigenlijk op verschillende manieren mislukken. Je ziet wel eens bij hele oude dieren... dat ze niet meer kunnen voorbereiden voor de winterslaap. Je moet natuurlijk in de herfstperiode al... Uh, nou ja, dieren die niet in winterslaap gaan... die gaan voedsel verzamelen, die, die hebben zo'n energievoorraad voor de winter. Dieren die in winterslaap gaan, die gaan gewoon minder energie verbruiken... en die komen zo de winter door. Uh, daarvoor moet je natuurlijk veel vet opslaan. En dat wil wel eens misgaan bij oude dieren. Hebben ze te weinig energie om de winter door te komen. En uh, juist het moment waarop het misgaat... is dat het moment waarop je moet opwarmen. Want juist het, uh, ja, die periodes om, om warm te worden ook al is het steeds maar één dag, kost toch 80% van je energiebudget... wat je in de winter beschikbaar hebt. Nou, nou hoorde ik ook het verhaal over harmsters... Die, uh, die allemaal een ziekte hadden opgelopen tijdens de winterslaap. Want ze zijn natuurlijk zonder, zonder afweer vrij kwetsbaar. Nou valt het voor de meeste uh, uh, ja, pathogenen wel mee. Uh, bacteriën, virussen... Uh, uh, op 4 graden delen die zich bijna niet. Zo. De temperatuur is gewoon heel erg laag. Je, je kaas bewaar je ook in de koelkast, want die, die vergaat daar minder snel. Schimmels groeien gewoon niet bij die lage temperatuur en bacteriën niet. Um, nou is er wel recent een schimmel ontdekt in Amerika. Dat is dan niet in hamsters, maar in winterslapende vleermuizen. Oh ja, um, want hamsters houden waarschijnlijk ook helemaal geen winterslapende Oh Jawel, jawel oh, zeker okay. wel. Ja, ja. Ja. Die zijn toch die iets zijn... goed onthouden. Ja, dat zijn juist hele goede winterslapers. Oh, ja. um, vleermuizen in Amerika die hebben last van het white-nose-syndroom. Uh, dat is, wordt veroorzaakt door een schimmel. En die schimmel... die Het Klinkt een beetje als kookseneu van een vleermuis. Ja, een ja, Batman <laughs> met, met een witte neus. Ja, um, ja goed, die schimmel die groeit juist optimaal rond een graad of tien. En dat is precies de temperatuur, de lichaamstemperatuur van die dieren... Uh, als ze in winterslaap zijn, in torpor. En ze geen functioneel afweersysteem hebben. Dus dat is een hele grote ramp voor die dieren. En je ziet dus ook dat uh, nou, die infectie die verspreidt zich razendsnel door die grotten. Uh, zodra die, die, die schimmel binnen is in die grot... Uh, sterven ook alle uh, vleermuizen ineens een grot uit... Desondanks wil jij dus kijken of je dit, wat die dieren dus hebben, dus dat het ook even uitgaat, of je dat bij mensen kunt toepassen. Jazeker. Ja, zeker. ja klopt. We opereren patiënten niet in een grot. Uh, we opereren ze in een operatiekamer nee. die steriel is. Jongen, ja, maar ziekenhuizen, man. Dat zijn toch ook nesten van, uh, van meer bacteriën en alles wat daar samenkomt met ziekte? Dat is toch heel gevaarlijk om daar juist. Annelies van Bronswijk, is dat zo? Zijn, zijn, ja, ja, zijn ja, ziekenhuizen bacteriën ziekenhuizen nesten? Ziekenhuisinfecties uh, horen tot de meest uh, belangrijke reden waarom mensen langer in een ziekenhuis blijven. En, en bedwansen zijn een probleem. Bedwansen in ziekenhuizen, nou, in Nederland. Zou het zou heel per ongeluk kunnen zijn, maar dat is in ons gebied minder hoor. Dat moet maar, je toch meer naar het oosten toe gaan. Gaan we u niet alarmbellen rinkelen als hier een man aan tafel zit die wil ja. kijken? of dat. Ja. ja. Maar ja, ik neem aan dat hij dan heeft bedacht dat wij ook nog verschijnsel antibiotica kennen. En andere middelen om alles wat dan weer aanvalt dood te maken. lang dat middel nog werkt, maar waarom wil je het toepassen nou, bij de mensen? Antibiotica gaan we wel. Nou, een van de problemen die optreedt uh, bij grote operaties... je hebt het echt over grote ingrepen, niet als je aan je teennagel wordt geopereerd... Uh, maar grote hartoperaties bijvoorbeeld, of patiënten op de intensive care. Um, het beste voorbeeld is misschien wel de hartoperatie. Dat doe je met behulp van een hart-longmachine. Dat is een, een grote pomp uh, die de functie van het hart en longen overneemt. Die voegt zuurstof toe aan het bloed en die pomp die zorgt dat je bloed wordt uh, rondgepompt. Als je een hartoperatie doet, kun je het hart stilzetten. En op die manier kun je dus een, een hartklep gaan vervangen... of uh, de aorta, of wat voor chirurgie maar doen... Um, het probleem daarbij is dat er het afweersysteem geactiveerd wordt. En dat is heel logisch te begrijpen als je snapt dat witte bloedcellen uh, getraind zijn om lichaamsvreemd materiaal uh, te herkennen. Zoals bijvoorbeeld het plastic van die machine. Nou, het bloed dat circuleert door die machine, witte bloedcellen gaan er doorheen en die worden geactiveerd. Um, die komen terug in het lichaam, je hebt een ontsteking, een, een systemische ontsteking. En uh, dat leidt onder meer tot schade in, in organen. Nou, en als je dan de truc van winterslapen zou toepassen... dus je, je, je, je slaat al die witte bloedcellen even op in, in, in, in andere organen... je haalt ze weg uit het bloed... dat uh, bloed gaat zonder witte bloedcellen door de machine... dan wordt het afweersysteem waarschijnlijk veel minder geactiveerd. Zou het ook een idee zijn... soms heb je mensen die bijvoorbeeld uh, uit een brandend huis komen... die over een hele lichaam verbrand zijn... die echt vergaan van de pijn... zou het niet een ontzettende mooie pijnbestrijder zijn... om iemand gewoon maar eventjes uh, uh, in winterslaap te brengen... tot het ergst voorbij is? Wellicht. wellicht. Ja, je zou patiënten ermee kunnen stabiliseren op de intensive care. Um, dan heb je het meer over uh, als periodes waarbij de zuurstoftoevoer naar de weefsels in het gedrang komt. Om dan aan de andere kant in het verbruik te gaan snijden. En op die manier te voorkomen dat een zuurstof is wat kan leiden tot schade. Um, met pijn is een andere. Uh, er zijn wel wat artikelen, er is wel wat onderzoek gedaan naar pijn die die dieren kunnen voelen. Maar dan zit je meer op moleculair niveau te kijken naar opiaatreceptoren. Uh, daar gebeurt van alles mee tijdens winterslaap. Dus het is moeilijk te zeggen of ze nou uh, minder, meer pijn voelen. Dat ze gevoeliger of minder gevoelig zijn voor dat soort medicatie. Maar wat, wat moet u nu uitvinden om daadwerkelijk, ik, ik vind het trouwens... De marsmissie toch gewoon het leukste doel. Het is, het is leuker om het over te hebben dan, dan al die medische dingen. Maar ik kan me voorstellen dat die medische dingen eerder aan bod zullen komen. Maar wat moet u nog ontdekken om het daadwerkelijk toe te kunnen passen? Nou, een van de eerste stappen is natuurlijk uh, ja, goede observaties doen aan winterslapende dieren dieren zoals hamsters, acorns die van nature winterslapen... Kijken dat dat lijkt doen. me al heel ingewikkeld. Heeft u dan allemaal winterslapende hamsters uh, Wat er gaat opgeborgen? er doorheen? vraagt u dan? Nee. Ja, we interviewen... Wat nee. gaat er trouwens door ze heen? Want je zei net, als het zo heel koud is, dan werken je hersenen ook niet meer. Dan is er dus niks eigenlijk. Maar als ze een beetje warmer worden, of als we zo'n slappe gaan die, van die bruine beer, of misschien dan bij mensen dat je naar 30 graden gaat... wat gebeurt er met die hersenen? Want het zal toch ook niet heel veel energie moeten kosten dan, toch? Want anders zou het geen winterslaap zijn. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Klopt. Uh, in die hersenen vindt ook van alles plaats. Uh, ik ben zelf van de klinische farmacologie. Uh, nou, we weten veel van hoe we medicijnen zouden moeten maken. Uh, collega's van de chronobiologie... die weten heel veel van hoe je dieren in winterslaap zou moeten brengen. En nou ja, dankzij hun uh, zijn we ook in staat... om het onderzoek in winterslapende dieren te doen. Maar jullie en, hebben ook winterslapende dieren, dus? Uh, ja. Uh, ja, we hebben een, uh, in het laboratorium een klimaatkamer... Uh, daar kunnen we uh, ja, het seizoen nabootsen eigenlijk, geïsoleerd van buiten. Um, Jullie hebben geen rasti in het laboratorium? Nee, nee, helaas. <laughs> Ik weet ook niet of dat zou werken. Um, die klimaatkamer staat eerst ingesteld op 20 graden en uh, 12 uur donker, 12 uur licht. Uh, nou ja, zomercondities zeg maar, herfst. Op een gegeven moment worden de dagen wat korter in de klimaatkamer... Uh, totdat het helemaal het licht uitgaat en de temperatuur daalt naar 5 graden. Nou, En dat, die periode is voor die hamsters het signaal om uh, te gaan voorbereiden... maar genoeg te gaan eten, vet te worden en op een gegeven moment in winterslaap te gaan. Is dat gewoon iets chemisch dat dat wordt aangezet? Dat, ze dat, uh... Uh, dat, dat hmm. verschilt van dier tot dier. In, in, in die hamsters, uh, ja, dat is het, het signaal, ze gaan hun gedrag aanpassen, meer eten. Op een gegeven moment zijn ze klaar voor die winterslaap en uh, ja, dan beginnen ze eraan. In de natuur moeten ze ook wel, want op een gegeven moment is, het, is er geen voedsel meer beschikbaar. En Als hoe je... weten ze dan dat het tijd is om wakker te worden? Dat het eindelijk lente is? Ja, men, men suggereert dat dat uh, onder meer komt door de hoeveelheid energie die ze verbruiken. Dat, dat is heel lastig. Uh, ik, ik ken ook wel artikelen waarin men heeft gekeken hoe die dieren, toch, uh, als ze onder de grond zitten, weten dat de zon opkomt. Dat is natuurlijk ook heel apart hoe dat zit. Het is kan. eigenlijk een mysterie. Ja, dat is nog niet helemaal opgelost. Het is wel het mooiste uh, ge gezicht als een, als een ijsbeer zichzelf uitgraaft en dan ook met de jonkies en, en dat ze dan zo lekker gaan roetsen omdat, omdat het lente is. Ja. ja, het is ook heel apart om, uh, om een beer te zien die uit winterslaap komt. Die, uh, die gaan natuurlijk heel vet de winter in. Als ze in het voorjaar eruit komen, is het ontzettend uitgemergeld zien ze eruit. En uh, ja, de vellen hangen erbij als het ware. Fantastisch. Nou. <coughs> um, was er nog een vraag van Annelies? Helemaal het eind van het programma, op de valreep? Ja, uh, toch wel. Van uh, die ziekenhuisinfecties, waar ik toch net even over had... Um, Neem je dat dan ook meteen mee in de nieuwe, um, nieuwe medicijnen die je wil gaan ontwikkelen? Dat je dus daar al meteen de strijd tegen aan doet? Ja. Want ja, die, die krijgen ze natuurlijk zeker. Want we krijgen bijna alle patiënten. Die zijn binnen twee dagen gekoloniseerd. Is dat zo, jouw ja. Met, met, de, ja, dat met, met wat jullie? er groeit in het, uh, in het ziekenhuis. Lijkt me wel verstandig. En het belangrijkste hiervan is dat je snel het afweersysteem uit kan zetten. Maar nog belangrijker, ook snel, heel snel weer aan kan zetten. Ja, maar voordat je het aanzet wil je natuurlijk toch niet dat ze gekoloniseerd raken door, door de ziekenhuisbacteriën. Nee, klopt. Maar... De oppervlakken dus dan, hè? Die dus, uh, Dat moet hij meenemen in zijn onderzoek. Is. Maar ik moet jullie helaas interrumperen, okay. want we zijn okay. alweer aan het eind van het programma. Ja, maar, okay. sorry, sorry. Dank in ieder geval Jarmoe Bauma voor de uitleg over je onderzoek naar winterslaap... aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Arjen Jansen ook, dank voor het vertellen over je promotie aan de TU Delft. En natuurlijk Annelies van Bronswijk. Dank ook, hoogleraar Gezondheidstechniek aan de TU Eindhoven over de bedwansen. Dat was Labyrinth voor deze week. Volgende week zijn we er weer tussen uh, 8 en 9 op Radio 1. En dinsdag is het weer op televisie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 Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog?